Op Curaçao is de uitvaart van Helmin Wiels begonnen. De kist met de vermoorde politicus is onder grote belangstelling... naar het parlement gereden, waar Wiels is herdacht. Een van de aanwezigen was minister Plasterk. Daarna vertrok de rouwstoets naar het stadion van Willemstad... en verwacht wordt dat duizenden mensen langs de route... en in het stadion Wiels de laatste eer willen bewijzen. Premier Hodge houdt in het stadion een toespraak. Morgen wordt Wiels in besloten kring begraven. De vader van de vermiste broertjes Ruben en Julian uit Zeist heeft op zijn computer een afscheidsbrief geschreven. Dat heeft de politie bekendgemaakt. In de brief staat niets over de twee jongens. De vader pleegde vorige week dinsdag zelfmoord en de jongens zijn de avond ervoor voor het laatst gezien bij een tankstation in Limburg. De vader had gezegd dat hij de jongens meenam naar Luxemburg voor een korte vakantie. De oppositie in de Tweede Kamer heeft veel kritische vragen aan staatssecretaris Wekers over de Bulgaarse toeslagenfraude. Tijdens het debat werd Wekers onder meer gevraagd wanneer hij nou precies van wat op de hoogte was en waarom hij pas afgelopen vrijdag met een pakket maatregelen kwam om dit soort fraudes te voorkomen. Sommige partijen vragen zich af of Wekers wel de juiste man is om de fraude aan te pakken. Rusland heeft een Amerikaanse diplomaat tot ongewenst persoon verklaard. Hij moet het land verlaten. De diplomaat werkt op de Amerikaanse ambassade in Moskou. En volgens de Russen wilde hij een Russische agent recruteren voor de CIA. De Amerikaanse ambassadeur heeft nog niet gereageerd op de uitwijzing. Het weer vanavond en vannacht. Vooral in het westen nog wat regen en het koelt af tot 8 graden. Morgen weinig zon en af en toe regen. Later op de dag wordt het in het westen weer droog. En dat wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. De avondspits is vooral in de regio Utrecht nog niet voorbij. Er staat nog 90 kilometer file. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Naarden en Kropediemen 11 kilometer file. Daar is een vrachtwagen gestrand. De A2 van Amsterdam naar Utrecht voor Abkoude, 5 kilometer. Daar zat een auto in brand. De rechte rijstrook is dicht. De A27, Utrecht richting Almere voor Beeldhoven, 6 kilometer. Dat zijn mensen die omrijden vanwege de lange a 20 van Utrecht naar Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort staat 10 kilometer na een ongeluk met twee vrachtwagens. De rijbaan is bij Amersfoort nog steeds dicht. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. 21 bij verschijnt.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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast is bij uitstek een mensenfotograaf. En dat is logisch, want in zijn vorige werk als slager en marktmeester was hij dagelijks onder de mensen die hij begon te fotograferen in prachtig zwart-wit. En uiteindelijk zette hij de grote stap. Hij werd officieel fotograaf en trok de wijde wereld in. Bijvoorbeeld naar China, waar hij een serie foto's maakte die vanaf zaterdag te zien is op het Fotofestival Naarden. Hier is Willem Wernsen. Uw presentator is Jelle Brouwer. Ja Willem Wernsen, je bent straatfotograaf zoals Joost Prins in de aankondiging al zei. Maar je beweegt je tegenwoordig in een scootmobiel. mobiel. Is dat een voordeel of een nadeel? Dat kan soms ook nog wel eens een voordeel zijn. In welke gevallen is het een voordeel? Nou, ik fotografeer met een heel klein cameraatje en, en daar kan je het scherpje van uitklappen. Dus dat kun je lekker op je schoot leggen en dan kun je fijn eens een beetje om je heen draaien. Hebben ze niks in de gaten, wou oh, Dat zou niet zeer. als ik iemand portretteer die ik graag wil portretteren, dan spreek ik hem daar wel op aan. Maar er kan af en toe ook wel eens een snaps opvallen van dingen die gebeuren op straat die ik wel heel interessant vind. Soms heb ik ook een soort van voorprevalisatie. Dat ik denk, er gaat wat gebeuren. Dan ga ik rustig in mijn scootmobiel zitten, wachten tot er wat gebeurt en dan druk ik af. En ben je zichtbaarder of onzichtbaar in een, in een scootmobiel? Heb je nee. daar enig idee van? Nee, nee... Ja, ze zien je natuurlijk wel zitten, want ik ze kijken ook niet langs me heen. Ik heb nog wel wat formaat. Dus, uh... Een stevig postuur. Ja, daarom. Ja. Maar ja, dat je die camera op schoot hebt, is misschien wat minder zichtbaar. Dat kan. Ja, ja. Ja. ja, maar goed, als ik de rollyflex mee zou nemen die ik gebruik, uh, dan hangt die ook op mijn borst. Dan is het eigenlijk ook niet te zien. Dus... En uh, je kwam hier net wel de trap op bij Desmet in mm -hmm. de studio. Mm -hmm. uh, de, dus je, je, je kan wel lopen gewoon. Nou, ik kan wel lopen. Het dus is met de stok. En, en, en de ene dag gaat het wat beter dan de andere. Maar een trap op lopen kost me toch wel energie. Ja, en sinds wanneer kun je niet meer echt uh, flink uit de voeten? Nou, dat is eigenlijk begonnen zo'n. Uh, toen ik uit China terugkwam. Ik had toen al klachten. En in 1999 heb ik dus die reis van vijf weken door China gemaakt. En daar heb ik al veel pijnstilling geslikt. En daarna ben ik naar de dokter gegaan en door de scan. En toen kwam er een hele hoop narigheid naar boven... waarom die pijnen daar waren, daar zijn. En het is in de loop der jaren alleen maar slechter geworden. En, en wat, uh, wat is het? Zonder nou direct vinger aan de pols... Uh... Nee, nou ja goed, dat ben het ik altijd Ik heb een degenererende eh, wervelkolom. Dus dat, dat, dat, dat mijn wervelkolom gaat steeds meer achteruit. Van het puntje van mijn nek dan mijn staartbeen. Er zit een scoliosis in. En, uh, ik heb een vorm van reuma en daarnaast ook uh, polyneuropathie. Dus een, een, een, een probleem met uh, perivere zenuwstelsel, dat geeft veel pijn. Ja, dit klinkt niet al te vrolijk. Nee, maar je kunt er natuurlijk wel een beetje in de stoel zitten. zitten zieken, zieken, zieken. Maar dat helpt ook niet. Ik ook nee. veel pijnstilling. En um, behoorlijk veel. Hierna is alleen nog morfine. En uh, de pijnarts zegt: uh, ik probeer wel op de been te houden, zodat je je foto's nog kan maken. En tot nu toe lukt het om dat aardig. Ja, want hoe doe je dat dan eigenlijk? Met pijnstillers de hele dag toch in beweging blijven? Ja, ik slik behoorlijk uh, tot aan de grens. En uh, uh, ik zal maar zeggen: eigenlijk ben je de hele dag zo'n beetje tipsy. Dat voelt wel lekker aan. Dat is op, <lacht> op zich ook niet zo erg. Soms gaat er wel eens wat langs je heen, maar oh, dat is dan maar zo. <lacht> In veel maar, uh, gevallen is dat maar beter ook. Ja, daarom, maar ik kan daardoor wel uh, uh, stukjes lopen. Uh, niet ver, maar af en toe staat er wel eens een bankje waar ik kan zitten. En uh, de ene, wat ik straks zei: de ene dag is de andere niet. Dus als het een dag helemaal niet gaat, doe ik ook niks. Hm. En uh, als, het, als het gaat om. dan wil ik wel eens de stad in. En uh, soms wel eens een stukje met de stoepmobiel ergens neerzetten. dan een stukje wandelen. weer terug naar de stoepmobiel. Want je moet natuurlijk wel in beweging blijven. anders ja. wordt de hele bol stijf. en dan is het afgelopen met de, met de pret. En dan, ook als je thuis zit. ben je toch met de fotografie in de weer? Ja, want uh, ik heb een, uh, een archief van zo'n 35 jaar. Ik heb heel veel op middenformaat gewerkt. zes negatieven. Uh, ik heb nog een doka thuis. En, uh, ja, het archief is eigenlijk net als het winkeltje van Malle Pietje... en zijn vriebertje vroeger. <lacht> het is één puinbak. Maar ik weet ongeveer wel waar alles ligt. Dus ik heb nu een scanner op tafel staan beneden. En twee computers. En, en ik ben het hele negatief... of het hele archief... Ben Ik aan het inscannen, al die 6x6 negatieven. En ik ben allemaal dus... aan het inscannen? Ja, ja, ik ben met China begonnen. Dat waren, ik, toen ik naar China ging, had ik 125 rolfilms bij me. Dus reken maar uit, er zijn zo'n 1500 opnamen. En die heb ik allemaal volgeschoten. Dus die heb ik allemaal stuk voor stuk ontwikkeld, die films. En dat was in 1999. Toen zijn er een aantal geplaatst in mijn eerste boek, Beautiful People... Ja, en met het ziek zijn van mezelf. En toen werd mijn vrouw Mark ziek... is het dus eigenlijk een hele tijd stil blijven liggen. Mm -hmm. En uh, nu heb ik ze onder het stof vandaan gehaald. En uh, ja is eigenlijk, uh, kenners zeggen, het is een goudmijntje. Ja. er tussen zit. Een schatkist. Want je hebt ook ja. een aantal uh, foto's, uh, de fotoboeken uiteraard, meegenomen. Ja. Maar ook een aantal die je op een kaart hebt uh, ja, laten afdrukken. Ja, ik heb afdrukken. een paar postkaarten laten drukken. Daar wil ik setjes van maken, zodat dat, dat een aantal setjes ervan komen. En dan ieder setje heeft specifiek die foto's erin. En in een ander setje zal nooit een andere komen. Ja. ja, maar eens kijken. Het is leuk voor mensen die, die zeggen, ja, uh, ik wil dat hebben om te versturen, of ik wil dat hebben om te verzamelen. Maar en er zijn ook mensen die bijvoorbeeld zeggen... ja een foto dat kan ik niet kopen, want ik wil er wel graag eentje hebben. Of het boek is met te duur. Ja, mensen voor de smalle beurs is dat leuk. Maar hebben ook voor iedereen, ook voor de verzamelaar. Met, met prachtige ja, foto's. Tuurlijk. Dan kan iedereen een beetje genieten van je foto's. Ja, goed, voor gaat de mensen dat maar het die, die nu uh, al denken van... Huh, wat maakt die man? Uh, ze kunnen kijken, hè, als ze in de buurt ja. zijn van een computer... op uh, foto ja. Willem... Com. Dat is uh, je site. Ja. En dan even doorgaan naar het webblog. Ja, want daar, naar het webblog en daar staan de recent werk. Ja, ja goed. Ja. Uh, uh, even naar het nieuws. Het uh, zou kunnen dat het Radio 1 journaal van zich laat horen... als er uh, te berichten valt over uh, Wekers en zijn positie. Maar dat hoort u dan. De Volkskrant van vanochtend. Ik liet je uh, daar net even een, een verhaal zien van uh, Paul Onkehout. Uh, ja. uh, uh, naar aanleiding van een foto... Ja. Een uh, bejaard echtpaar, ja. samen op de fiets. Ik ja. geloof dat het een Zandpoort is, of Bloemendaal, ja. daar ergens in die buurt. En uh, die zijn een paar jaar geleden gefotografeerd door een ANP-fotograaf... zonder dat ze het in de gaten hadden. Ja. Zondagmiddag, fietstochtje, stel ik me zo voor. En die foto popt vervolgens uh, overal op. Ja. Uh, in de Volksrand zelf... Uh, in een andere krant ben je in de stem verhaal over bejaarden en bewegen. Ja, nou, Je kan ja. het zo gek niet verzinnen. Wat, wat vind je van die foto? Nou, Op zich vind ik het een prachtige foto. Het is mooi zomers. en Het doel waar het voor gemaakt is, dat, dat, dat straalt het ook helemaal uit natuurlijk... En ik kan me ook wel voorstellen dat zo'n foto dan ook overal voor gebruikt wordt. Want het is eigenlijk een soort blijvend schilderij wat altijd gezien wordt. Het heeft met bewegen te maken, het heeft met de ouderdom te maken. En ik zie hier ook al zelfs dat de commercie ermee gaat doen... met bedrijven die de foto gebruiken. Dus ja, natuurlijk, waarom niet... Het is in, denk ik denk ergens bij het ANP eh, eh, in het archief gedoken. En hij komt. Ik heb je zelfs gelezen dat hij voor een paar tientjes nog verkocht is door, gekocht is door een zoon. En, en dat, dat de familie allemaal die, die foto's heeft of die kranten. Ja, op gekocht. een gegeven moment had de familielid ja. ontdekt dat ze op de gevoelige plaat waren vast. Ja, en dan gaan maar wat vind komen. je van het gegeven dat die mensen helemaal geen idee hadden dat ze op de foto terecht waren gekomen. En dat het vervolgens overal verschijnt? Ja, ja, dat, kan, ja dat, dat, dat, dat, dat, dat is zo. Dat, dat, dat, ik, heb, ik exposeer momenteel in Amersfoort met een expositie: uh, uh, People of Paris. Hè. En, uh, daar, heb ik, daar heb ik ook een interview gehad. En daar was ook een uh, verslaggever die, die, die, die, die attendeerde me op een foto van mensen die in een restaurant zaten. die ruzie zaten te maken. En, uh, waarom ik dat dan, dan zo gefotografeerd had. Maar ja, dingen gebeuren in het leven. Uh, als je fietst, dan wordt je overal hangen camera's, overal wat je bekeken. Uh, ik heb daar zelf niet zo'n probleem mee, mis het maar niets. Comforterend is dat er slaande ruzie is of, ja. of andere dingen. En. Uh, ik heb eens een foto gemaakt van iemand die kwam in een blad te staan. Dat was toen nog door Wim Broekman uitgegeven foto. En, en, en de familie zag dat en die gingen in een arm soort alle boekhandels af om alle, om alle bladen op te kopen. En, en <laughs> Omdat toen, hun familielid is. Ja, heeft, en toen werd ik die ontboden. Die waren alleen maar blij, bedoel, ja, en, of juist niet. Nou, nou, nou ik, dat wist ik eigenlijk in het begin niet. En toen werd ik ontboden bij de familie en ik kreeg een grote natte cake van het stoepje en een dikke kus. Dus... Dat kan er zomaar ook keren, hè? Grote een natte cake. Hè? Ja, toen van, van, ja, dus kreeg ik mijn cadeau. Dat die mensen zo blij waren dat ik ze geportretteerd ja, ja, had. Ja. Die hm. waren er helemaal trots op. Dus, Terwijl jij volgens mij wel altijd duidelijk maakte... in de meeste gevallen ja, dat je ja, een portret ja, maakte. Ik, ik doe, ik je doe, maakt je wel kenbaar. Nou, laten we zeggen dat ik voor 95% mij gekenbaar maak. Dat ik mensen zomaar onpas op straat aanspreek. Zonder dat ze me dat eigenlijk kennen. En, en de laatste 5% zijn beelden uit het leven die gebeuren op straat. En als ja. ik dat zie aankomen dat er iets gaat, dan leg ik dat vast. En als er een stel wat aan het ruzie is uh, in Parijs, dan... Uh, uh, nou, daar ben ik wel een beetje voorzichtig. In het restaurant uh, vond ik van dat het gewoon moest. Want het werd een, in mijn zin prachtige plaat Met uh -huh. spiegel en zo en alles erbij. En, uh, maar je moet natuurlijk ook wel een beetje oppassen... dat je het schip in kan gaan. Dat bijvoorbeeld mensen die staan te ruzieën... Oh, uh, dat hoeft niet altijd een echtpaar te zijn. Het kunnen ook uh, iets zijn wat... Uh, uh, dat je daar schade aan die mensen kan brengen in hun leven, hè? Dan, dan ga je de mist in. Dat, moet je, dat vind ik dat moet je niet doen. Je moet wel een beetje de integriteit van de mensen uh, proberen uh, niet te schaden. Dat, dat zou ook niet een, werken. Een, een, een, ik vind het een waanzinnige, prachtige foto. Uh, die heb je gemaakt in, uh, in New York. Ja, nou, dat is nou juist die, die bij die 5% hoort. Ik, ik, ik ging met mijn dochter s'avonds een week naar New York geweest. En, toen liepen we s'avonds naar een theater, naar de Phantom of the Opera en uh, mijn dochter zag daar zo'n enorme grote auto staan van 10 meter. Die, die liep daar naartoe. En ik zag, ik liep langs een restaurant met het raam erop Bella Vita. zitten twee dames met elkaar te keuvelen. Toen heb ik de foto, had ik al in mijn hoofd. Hè? Want ik heb voordat ik de foto maak, is het al in mijn hoofd, al vierkant in zwart-wit. En ik weet ook al wat de problemen zitten. En toen heb ik de camera gericht. Ik denk, als ze met elkaar zitten te keuvelen... die entourage, dat licht, is al prachtig. Op het moment dat ik afdruk, dan kijk ik ze op. Ja dan, ja, dan is dat een prachtige plaat. En dan jubel je verder naar het... Uh, naar het theater. En dan is de voorstelling al prima. Maar schrijf hem eens. Want je ziet dus La Vita Bella. Het is een Italiaans ja, restaurant. Ja, het is een Italiaanse restaurant. Het is zwart-wit, want ja. je fotografeert ja. alleen maar in zwart-wit. Ja, ja. Maar deze foto had ook in de jaren dertig gemaakt. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dat is zo. De, de, ik, ik heb in Parijs. We zien een oudere. Ja, je ziet een oudere he? dame. Ook een beetje. Uh, ze hebben ook wel eens gezegd. Het is Anne Frank. Uh, Wim, Willem Meuleman van de, de AD. Die heeft een eigen column. En die heeft geschreven over Anne Frank. Op langs. Leeftijd en zo is die wel eens meer genoemd, maar het is niet zo. Het is een als Anne Frank in leven was ja, ja, dat ja, ja, Is een oudere mevrouw, ja, is een oudere mevrouw. Zo hebben ze hem al vergeleken, maar het is een oudere mevrouw. Ik zag het, ik zag het hele gebeuren. Het is een beetje filmisch beeld eigenlijk, ja. En uh, ja, dat leg ik dan vast. En uh, je bent dan niet je gaat, dan niet naar binnen om te zeggen, ik heb een foto van u gemaakt, en volgens mij is die schitterend. Nee, nee, nee. Ik, dat, ik, dat, misschien, ja, ik, ben, ik, ik moest naar theater, dus ik, anders kwam ik te ja. laat. <laughs> Soms zijn het van die hele praktische zaken. Uh, ja. Goed, luisteraars die zich willen mengen in het gesprek of vragen willen stellen aan Willem Wernsen. meld u uh, bij onze gastenlijst, uh, onze website radiokunstof.nl of uh, meld u via Twitter. Hashtag radiokunsthof. Willem Wernsen is zelf trouwens ook actief op Twitter. Hè? Ja. Uh, Willem ja. Wernsen, voor de mensen die later zijn ingeschakeld, is fotograaf eigenlijk al een leven lang. Ja. Maar hij was ook slager, ook een leven lang. Uh, nu niet meer. Um, zondag was je enige vrije dag en dan ja. was je weer fotograaf. Ja. Um, nou, slager ben je dus al lang niet meer, fotograaf des te meer. Jarenlang stond je in het of programma uh, met een aantal andere amateurfotografen bij het grote belangrijke fotofestival van uh, Naarden. En nu voor het eerst ben je uitgenodigd voor het hoofdprogramma. Ja. Ik dat heb, is wel uh, wat hè? Ja dat is zeker wat. Die twaalf jaar heb ik uh, met het fotocollectief Delta de F. Dat zijn vijf vrienden van me. We zijn met z'n vijven in een huiskamergroep al 25 jaar bij elkaar. En dat waren, we waren eigenlijk de eerste die het Naarden Off Festival uh, installeerde of gecreëerde. dat was eigenlijk uh, vanaf Arla een beetje afgepikt. En we zijn begonnen met foto's om de kerk te zetten. En zo langzamerhand staan we nu met borden... op het middelpunt vlak voor de kerk in het off-circuit. En uh, ja, de laatste jaren is mijn fotografie uh, erg gegroeid. Het uh, is wat, ja, toch wat meer... Uh, en, en, ja. Dat, dat, dat gebeurt zo. En dan, en dan komt uh, die vraag van... Uh, van Edward Planting uh, en... en, en uh, de curator. De curator en, en, uh, en van Feiko Koster... om um, eerst, eerst plaats van Edward Planting... want daarbij zit ik ook in de gallery. En um, die heeft een portfolio van me... in, in zijn map zitten... om... Um, om met mijn werk naar Naarden te komen. Ja, ja goed, dus uh, ja. het is een feit. Ik was daar vanochtend ja. en in de gele loods, ja. zo heet het. Uh, ja. Zijn foto's van jou te zien. Er hangen uh, nog twee andere fotografen. Het onderwerp is China in ja. dat geval. Het hele onderwerp van uh, het fotofestival naar de is trouwens uh, uh, Don't Stay There. Ja. No, no, don't stay here. Ja. Uiteraard. Um, en uh, daar hangen foto's van jou die je maakte in 1999. Joost Prinsen zei het net al, in China. Ja. Hoe kwam je daar terecht toen? Nou, Mijn, mijn, mijn schoonzus, de, de, de zus van mijn, van, van de market, mijn overleden vrouw... die, die uh, was tolk-vertaalse Chinees en die heeft gestudeerd in Peking. En die is naar Nederland teruggekomen, is voor een Nederlandse firma gaan werken... die uh -huh. dus kinderwagens maakte. En die werden gemaakt in China, die werden daar gemaakt. En uh, Ik had altijd wel wat verhalen natuurlijk gehoord over die fabriek, maar ook over de reizen. Want tijdens haar studie heeft ze ook nog voor Joseph een reisorganisatie wat mensen begeleid om wat bij te verdienen. En ze wilde eigenlijk eens terug naar China en naar die gedeeltes waar ze dus niet geweest was. En toen zei mijn vrouw, nou dat is een mooie kans voor je om dat te doen. Want om mee te gaan. Weet, ja, want wie weet kan je dat wel niet meer, want toen zat ik al wat te kwakkelen en en het toen was... was je al geen slagen meer, dus? Nee, nee. En uh, toen zei ze... Nou, je weet maar nooit hoe dat gaat op de duur met jou. En uh, weet je wat? Doe het nu maar. Nu kan je het nog aan. En uh, dat vond ik prachtig. Ja. Dat ik zo'n cadeautje krijgt. Dus toen ben ik vijf weken met mijn schoonzus op pad geweest. En die heeft wat getolkt en vertaald. En is eigenlijk wel verre van me weggebleven als ik foto's maakte. Want dan ben ik het liefst alleen. Ja? Maar die zorgde voor was de Was dat niet? Want hoe het krijg je... Laten we er dus één een foto uitpakken. Ja. Waarin je bijvoorbeeld echt uh, breed lachende uh, mannen ziet tegenover jou... Mm -hmm. En ik vroeg me af, ja, die Chinezen, 1999, hoe ingewikkeld was het om, om contact met ze, met ze te krijgen? Oh, maar dat, dat, dat gaat gewoon met een beetje hand. Ik spreek natuurlijk absoluut de taal niet, maar ik was natuurlijk een vrij grote man. En, uh, en, en ja, je, je knikt een beetje, je legt je hand een beetje op je borst. En uh, je probeert wat contact te zoeken. En dan laat je en dan. Uh, ik had natuurlijk een camera, uh, en een Mamiya bij me, die kon je een beetje inklappen. Dus dat vonden ze ook al heel bijzonder. En. Uh, ja, nou ja, daar heb ik eigenlijk niet zo lang werk voor nodig. Dat, dat ging wel. Op een gegeven moment kon ik ze bij elkaar zetten en uh, had ik daar een, een prachtige groep met, uh, met, met, Chine met <laughs> Chinezen, Chinezen uit de fabriek. Ja, ja want vertel eens, is dit die fabriek uh, ja, that's waar je uh, schoonzus... Uh... Ja, ik heb daar uh, dus eigenlijk uh, van, ook van, van het management de gelegenheid gekregen om te fotograferen. En dat was eigenlijk wel heel bijzonder. Dat was in, een, in, een, in, een, in zo'n economische zone die toen door Deng Xiaoping was, was ingericht voor wat buitenlandse fabrieken. Er stonden al wel een aardig wat modernere fabrieken, maar dit was toch echt wel een fabriek. Waar toch de arbeidsomstandigheden wel erg slecht waren. De, de, de, de, de, de fabriekshallen zwaar sterk verouderd. Er werd niet met beschermende kleding gewerkt. Bijvoorbeeld bij, alles Het was nog gemaakt. wel heel erg 1999 in China toen. Nou, misschien al wel voor die tijd. Hè? Want hmm. er waren toen al wat modernere fabrieken. En, uh, Hoewel de omstandigheden nu natuurlijk nog niet echt... Nee, ze zijn nog niet echt goed. En, en, en, maar ze zullen misschien toch wel iets, iets beter beschermende kleding hebben. Wat be misschien uh, de, de, de gebouwen wat beter zijn. Maar ik denk dat ze misschien al wel dubbel zo hard moeten werken. Hmm. Want toen verdienden ze geen rol. En als je nou leest dat een iPhone bijvoorbeeld in een productie 7 dollar kost... En, en, en, en, dan moet je kijken wat er allemaal tussen zit als zo'n ding 700 in de winkel kost. Ja. Dus die mensen krijgen niks. Toen kregen ze al niks. Ja, ja. En um, ik, ik sla even bladzijde om... Ze wonen ook min of meer in die fabrieken. Ja, er waren, er, er waren dus van die, van die kezennenwoningen. Daar hadden ze dus een soort betonnen hok met twee stapelbedden en een tafel. En daar woonden ook wel echtparen in. Met, hadden ze het scheiden met een gordijn. Maar daar woonden ook dus uh, vier arbeiders in. Tavels ze hadden smoorste ze ontbijten. En verder hadden ze eigenlijk weinig. Als ze alleen maar werken. En er stond ergens een oud biljart buiten. Zo'n poolbiljart wat in elkaar gezakt was. Maar verder was er niks voor die hm. mensen. En er woonden er ook een hoop om de fabriek heen. In die schamele hutjes. En dan hadden ze die koolveldjes. En eh, het stond er ook enorm. Want de meesten haalden het vuil weg bij de fabrieken. Om te stoken. Om, het, om eten te koken. En, en, en de hut te verwarmen. En het was één grote chemische stank buiten. En dat daalde ook allemaal weer op die koolveldjes. En dat werd dan weer gegeten in de fabriek. En, eh, Nee, het, was geen, het was niet prettig. Ik heb geen cultuurschok ondervonden toen ik in Hongkong landde... en in die vier weken door China reisde. Dat had ik allemaal wel een beetje gehoord. En, maar toen ik in die fabriek kwam, kwam er toch wel een soort sociale schok. Dan denk ik van, jeetje, dan hebben we toch allemaal wel eventjes een stukje beter. Ja, dat die mensen hier moeten ja. leven. En ondanks dat waren ze toch allemaal wel vrij in hun goede doen. En, en lieten ze zich, want het lijkt alsof ze zich makkelijk laten fotograferen. En... Nee, heb ik, nou, met de mannen ging dat toch wel vrij redelijk. Omdat ik ja. daar toch wel, wel goed contact mee maakte, ondanks met handgebaren. En ik ging s'avonds ook de eerste paar dagen bij ze zitten. Als ze zich ontspannen met een blikje cola wat ze ergens konden kopen. Of een flesje mm -hmm. bier, weet ik veel. En probeerde, er was een hoop lol. Er werd natuurlijk vreselijk om me gelachen. Maar uh, uiteindelijk... Hoezo maakte... werd er vreselijk om je gelachen? Nou ja, ik was natuurlijk groot en ook al een beetje zwaar. En Zo'n camera en ik verstond ze niet, dus ze zullen wel wat gezegd hebben, wat er eigenlijk had niet had moeten horen, maar goed, dat ik denk, laat ze mijn lol maken. Wel ik, even. ik schiet mijn plaatjes, plaatjes wel en dat is na een paar dagen kon ik dat ook wel doen. Toen ben ik dus eigenlijk, ik heb alle hoeken van de fabriek eh, gezien. Mogen gezien en ja. mogen bezoeken. Ja. De, deze is bijvoorbeeld heel erg mooi ook, ontbloot bovenlijf ja. van een Chinese arbeider, ja. een jongen nog van Ja, ja, die ja ik denk dat hij dat dat tegen de 25 was en, en hij stond de hele dag als een machine van die schakelplaatjes te maken, van die plaatjes te maken, die die schakelingen tussen die, die buckjes moesten hebben. En die stond maar te stampen. Stop, stop, stop, stop, stop. Dus als hij s'avonds koffie zat te drinken, of wat pakte, dan zat hij ook nog een beetje te schudden. Die begon om zeven uur te schudden tot s'avonds vijf uur, zes uur. En als er veel werk was, moesten ze nog langer doorwerken. En dat was, dat was wat hij de hele dag deed. Wat wilde je laten zien? Nou, toch ook wel zozeer de omstandigheden die in die fabrieken eerst... Hè, en de manier eigenlijk ook waarop nog gewerkt werd. En, en, en, en eh, ja, dat is toch een beetje een document geworden. Ja. Het was toen eigenlijk niet zo makkelijk om in die fabrieken te fotograferen. En zeker zo'n verouderde fabriek waar een, een Taiwanese directeur was... en uh, het eigenlijk gewoon nog helemaal op de poen ging... Die mensen drie keer per dag te eten kregen uit zo'n soort gaarkeuken. Er was een keuken voor het management wat iets beter gekookt werd. Maar er was ook een keuken voor de mensen die daar werkten. Dat was ook om reis ze fokten ook varkens. Er staat ook ergens een foto van in het boek. En het beste vlees ging naar de restaurants. En de kop, de staart en de poten. Dat ging naar de keuken voor de fabriek, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, dat zie je, die foto die ja. je daar... Uh, en, en dat verkocht die directeur dan weer aan de restaurants. En de spoeling van de restaurants kwam terug in die tonnen. En dat werd daar weer gekookt voor de varkens. Zo wat alles gekringloopt. Maar het ging allemaal om de poen. Ja. Het, het gekke is, jouw foto's hebben allemaal iets, iets uh, heel tijdloos. Hè? Ik bedoel, deze foto's zouden ook 50 jaar hiervoor gaan. Gemaakt kunnen ja, zijn. Ja. En dat, dat zit hem wonder. niet alleen maar in de situatie, want de, de, de omstandigheden dat zit zijn natuurlijk wel. Maar, maar ook in de manier waarop jij kijkt. Ja, ja, ik zeg altijd: kijken doe je met je ogen, maar zien doe je met je gevoel. Hm. En. Uh... Uh, dat heb ik nog als ik... Ik ben vorig jaar in China in Parijs geweest. En als ik nu de foto's kijk die ik vorig jaar in Parijs gemaakt heb... en ik vergelijk ze die met 1999 1998... dan zit er eigenlijk hetzelfde tijdloos in. En, en wat is dat dan? Zijn. Want de, is het, het is ook weer niet zo dat je het moderne helemaal uitschakelt... Nee, of zeker niet laat zien? Nee, zeker niet. Maar ik denk ja, dat, dat, dat, uh, ja, dat dat voor mij toch iets, iets is waarvan ik denk... Van, nu, nu, nu slaagt zo'n foto, nu kan die... Eigenlijk vooral tot wel in een lijst en zonder dat hij van de muur valt. Hm. Of dat hij naar zolder verhuist. En dan is het een beeld dat jij in je hoofd hebt, een, een, een soort universeel beeld. Ja, ja vaak, vaak, uh, dat heb ik, ja, ja, dat heb ik bijvoorbeeld met mijn portretten ook. Ik, ik ben heel gek op die zwart-wit films van vroeger. Bijvoorbeeld van Humphrey Bogart, Simone Simonaire, van Hitchcock... Ik heb een vriend voor me, die brandt ze ook voor me. Ik kijk ze ook veel thuis. Soms zet ik ook scènes stil om, om het licht te bekijken in zwart-wit. Niet dat ik dat na kan fotograferen. Mm -hmm. maar, er zitten soms... maar dat is waar je van houdt? Ja, het... er zitten hele karaktervolle figuren in. En soms zie ik op straat of, of wherever mensen... Die met een karakteristieke uitstraling of kop, laat ik het maar zo zeggen... Mm -hmm. die ik bijvoorbeeld zo in zo'n film kan plaatsen ja en Het is goed dat je het zegt, inderdaad dat het koppen zijn. Het zijn ja. geen hoofden, het zijn ja, koppen. Het zijn prachtige karakteristieke koppen. En die, en die mensen tikken ik op hun schouder en die vraag ik dan of ik ze mag portretteren. En, en, en al spreek ik de taal niet, het lukt me toch altijd wel weer. <laughs> en wat is het dan in zo'n kop wat jou aanspreekt? Nou, ik denk dat er toch ook een stuk leven in zit. Hè? Dat, dat uh, in eerste plaats de, de tekening, de, de, de, soms de diepe groeven, de ogen... soms de leegheid van, van de blik in de ogen. Ja, het, het hele gebeuren, hm. dat, dat zeg ik. Het het zouden soms wel acteurs kunnen zijn. Even nou waar het allemaal begon. Want we, we hebben al een paar keer gezegd, uh, je was slager ooit ja ik ben Ooit, op mijn 15 begon... geleden? nou ik ben op mijn vijftiende, ik ben nu 59 word ik dit jaar ik ben op mijn 15 begonnen in de slagerij op je 15 Op hè? mijn 15 jaar dat was echt bukkelhard te werken en, en toen, toen mijn, mijn vrouw Market, kende ik eigenlijk al vanaf haar 12 we stonden met onze ouders gezamenlijk op een camping en toen ben ik eigenlijk bij haar vader gaan werken in de slagerij, wat later mijn schoonvader is geworden. En doordat ik in één keer in de familiebedrijf zat, ja, was dat wel uh, ook ploeteren. Je hoorde het erbij, dus het, was, uh, het waren werkweken van wel vijf, van 70, soms wel 80 uur. En dan praat ik nog niet over kerst en andere evenementen. Ik onderbreek je even, want het is uh, verkeersinformatie en nogal veel. Ja, het is gelukkig niet zoveel meer als vanmiddag toen er 260 kilometer file stond. Maar nog steeds 10 files, 50 kilometer. Dat heeft te maken met nogal wat ongelukken. Het ging net mis op de A1, Hengelo, naar Duitsland. Eerst belandde daar een auto in de sloot. Toen ontstond er een file. En in die file is een ongeluk gebeurd, inclusief een autobrand. Bij Oldenzaal hebben ze de weg dichtgegooid. Bij Hengelo Noord moet u de A1 af richting Duitsland. En dan is er een lokale omleiding. Dan de A1 Amersfoort-Amsterdam. Daar zorgt een kapotte vrachtwagen bij Knoopendiemen voor 9 kilometer file. Tussen Naarden en Knopen Diemen. De A28 Utrecht naar Zwolle en uh, Amersfoort. Die is al de hele middag uh, nagenoeg dicht. Alleen de vluchtstrook is open. Er staat nu 10 kilometer file. Er is hoop voor de mensen in die file. Want over een kwartiertje moet de weg volgens Rijkswaterstaat weer open gaan. Maar tot die tijd is het verstandig om om te rijden. Dat kan via Ede en Barneveld. Of u pakt de A27 naar Almere. Maar ook daar staat nog een korte file bij Beeldhoven. Ja, en ondertussen luistert u nog steeds naar uh, Kunststof. Vandaag is Willem Wernse onze gast. Hij is fotograaf en um, op dit moment is zijn werk te zien in het fotofestival in Naarden. Groot festival, 18 mei uh, gaat het van start. Ja. En um, het werk van Willem Wernse is te zien in de gele loods. En dan gaat het om het werk, daar hadden we het net over, foto's die je maakte in 1999 in China... En toen vroeg ik, wanneer is het allemaal begonnen? Want in een vorig leven was je slaag. Je ja. bent ook echt een slager, vind ik, als ik naar je kijk. Ja, ja dat gaat Zie je dat uit, zelf he? ook zo? Ja, nou, dat zit er altijd nog in, natuurlijk. Ja. Ik zeg ook altijd bijvoorbeeld, als je eh, met, met mijn negatieve of met mijn boeken. Eh, Zo'n internetfoto, dat is mooi, dat is op een schermpje. Maar als je een boek hebt, zeg ik altijd, heb je vlees in je handen. Ja, dan zie je wat in een foto. Dan ruik je de inkt. En als het goed gedrukt is, eh, niet... En dan heb je vlees in je handen. Of ik zeg altijd op een negatief: moet ik genoeg vlees hebben? Ik moet ruimte hebben om eventueel iets te kunnen snijden of whatever. Oh dus ja, blijft, je maakt altijd die factoren. Ja, maar ik ook altijd die ja, Ook in de fotografie. Maar een ja. beetje rode gewangen en dan een ja. flink postuur. Ja, een slager ja. hoort ja. Een flink postuur te ja. hebben. En iets, ja, precies. Ja. Uh, ja, ja, maar ik was dus op mijn vijftiende begonnen. Ja. En, uh... en door je vrouw dus eigenlijk, die je op de camping had leren kennen. Zij was twaalf en haar vader was slager. En ja, maar ik had wel wat met het vakken. Het ook een heel mooi vak en het is ook een heel mooi ambacht, alleen het is heel, heel, het is heel zwaar werken en, en je, je praat nu dus over, uh, over uh, even kijken hoe het is, de 9e, de 5e, heel wat jaartjes terug en toen was het allemaal heel anders. En ja. we, uh, 15 jaar, ik bedoel, dat is een heel jong mannetje nog. Dat ja, dat kwam ik net school van school af. en, en dan, dan begin je meteen met zware bouten op je nek en zwaar werk en in vreselijke kou, dus... Ja, dat heb ik zo'n 23, bijna 24 jaar volgehouden. Tot, tot, tot, ik heb toen, en, en ja, dat, dan, dan bleef pleeg je ook wel roofbouw op je lichaam. Dat blijkt dus, ja. ja. en toen kreeg ik een ongeluk. En toen heb ik 18 maanden in het gips gelopen. Toen kon ik echt niet verder. En nou ja, uiteindelijk uh, weer aan de slag. En ja, ik zou de zaak overnemen. Maar dat lukte niet, want als je zo'n zaak overneemt moet je 200% gezond zijn als je voor je eigen wil werken. Mm -hmm. Dan moet je niet afhankelijk zijn van anderen. Dus toen hebben we er maar voor gekozen dat ik wat anders moest gaan doen. Dat ja. Mijn Mijn liet het niet toe. En toen ben je nog een tijdje haven? Nee, het was ja, toen, toen, toen, toen, toen, toen ben ik uh, gaan solliciteren en, en dat heb eigenlijk niet zo lang geduurd. De arts die zei eigenlijk van je moet eens een poosje rust nemen, dat je lichaam tot rust komt. Ik denk ja, dat kan allemaal wel, maar stilzitten, stil dat kan ik niet. En uh, toen uh, was er een uh, vacature voor marktmeester bij de gemeente Amersoort. In eerste instantie wist ik niet eens wat dat was. Dus ik denk, oh gemeente, dat klinkt me wel goed in mijn oren. <laughs> dus ik ben als een bok op een havenkist op mijn fiets naar het gemeentehuis gereden. En daar heb ik gesolliciteerd en uh, toen werd ik aangenomen. Niet eens een brief geschreven. En, uh, een jaar uh, heb ik op proef gedraaid en toen kreeg ik een vast contract. En toen kon ik dat nog tien jaar doen. Dat heb je nog tien jaar gedaan? Ja, maar toen was het echt op met het lichaam. Ja. En ja. ondertussen was daar dus de hele tijd die fotografie? Ja, ik had het, de mazzel dat ik een, een chef had. En daarboven zat nog een directeur. En die, dat was de mazzel, die directeur. Want uh, die vond mijn fotografie wel aardig. En die zei, ik wil eigenlijk om de paar maanden wel andere foto's op mijn kantoor hebben. Als hij dan wat bespreken had, kon hij eerst eens over die foto's praten. Dat was Jan Lotus. En uh, die heeft er eigenlijk toe bij, mede aan bijgedragen dat ik op die markt kon blijven fotograferen. Hij zei, is er zijn dus best eens wat verloren uurtjes. Ga jij maar foto's maken. En zo begon het. Ja, dat je daar ja, foto's begon nou, te maken. Nou nee, ja, de, de foto's zijn, maakte ik al eigenlijk in de slagerij. Toen ik, he, toen ik uh, jong was. Uh, ik, de, toen de kinderen geboren werden. Uh, mijn oudste wordt nu 33, dus ik zou maar zeggen. Uh, maar ik, ik had al fotoboeken voordat ik fotografeerde. Uh, je was een liefhebber? Ik was een liefhebber. En uh, toen de kinderen geboren werden, heb ik een camera gekocht. En uh, dat was natuurlijk leuk voor het gezin. Maar toen dacht ik, ja, daar kan ik wel meer mee doen. En zo is het gegroeid. En in die slagerij heb ik ook een aantal mensen hè, die, die ze in de winkel kwamen op de, op de plaat gezet en in de volksbuurt waar ik dus de slagerij had, ja, was ik eigenlijk nog vrij... Eigenlijk was er nog een snotneus en ik kwam bij mensen in een huis die fotografeerden en ik die vroeg of ik mocht portretteren en, en dan kwam je daar om een foto te maken op die zondagmorgen dat dat dan kon ja. en dan was het wel twee uur kletsen en, en de, de foto duurde eigenlijk maar vijf minuten <lacht> en dan ging ik naar buiten als een snotneus van waar ik zou het geweest zijn, 21, 22 en dan wist je soms een hele levensloop en dat waren dan klanten die, of mensen die je kende via Nou ja, Ik was daar natuurlijk wel voorzichtig in. Want klant, dit is natuurlijk wel je boterham dat je dan geen gesodemieten mee krijgt. Maar ze vonden het allemaal nog wel prachtig. Even kijken hoor, want dan, dit is, die, is dus je eerste fotoboek? Ja, ja, en daar staat een serie in. Dat, dat, dat heette toen Fishings of Life, hè, levensbeelden. En daar heb ik een aantal mensen, Amersfoorters, in hun eigen omgeving geportretteerd. Dus je vroeg heel aan die mensen: mag mensen. ik bij jou thuis uh, een paar foto's maken? In ja, je eigen ja. interieur? Ja, want ik kwam als, als je. Uh, ik ging uh, vrijdagavond wel eens de bestellingen wegbrengen voor de hele week, of afrekenen. Ja. En dan kwam ik in de huishoudens terecht. Dan denk ik: jezus, weet je, ik ben heel gek op die programma. Bijvoorbeeld zoals Paradijsvroogsters van vroeger. En de stoel. En nou, dat verbaast me niks. En, en, en, en daar zag ik eigenlijk hetzelfde. Ik denk: dat moet. Dat moet, vastgelegd. dat moet vastgelegd worden. En, en, en nou, dat heb ik dan ook mogen doen. En ik heb dat ook op een heel integere manier gedaan. Ik wilde er ook geen krabbers van maken. Maar ik denk, nee, want oh, het is dan eigenlijk de ja. verkeerde benaming. Nee. Wat je ziet is heel duidelijk een volksbuurt met volkse ja, maar, mensen. Ja, maar ik heb het integere gefotografeerd. Ja. En niet om de mensen daar nou te kijken te zetten. Maar om te laten zien van, dat wordt een document voor later. Het zal zullen nu misschien we... niet veel zijn, maar het wordt wel wat. Nou, dat blijkt. Want we, uh, even kijken hoor. Ik sla nu een paar foto's om. Deze bijvoorbeeld, trui. Um, wat herinner je? Herinner je nog iets van, van deze mevrouw? Ja, maar de trui, die, die, die leerde ik horen. Ik zal het kort vertellen. Een oude mevrouw, zullen we ja. eerst de foto beschrijven? Ja. ja. Oude mevrouw uh, zit op haar bed. Ja. In haar eigen woonkamer duidelijk. Ja. Want bed staat in woonkamer. Ja, en daarachter is een bedstee waar het gedein mm -hmm. Ja. Het was een onbewoonbaar verklaard huisje op een hoek en de rest was al leeg en tra ik, er kwam een klant in de winkel en die zei ik wil een malse bus hebben voor mijn tante want die wordt 87 jaar en die woont al 70 jaar in hetzelfde huisje. Dus ik denk ja, dat is kaasje voor Willem, hè. <lacht> Dus ik heb gevraagd, van, nou is en zo, zo, wilt u eens contact leggen met uw tante, want ik fotografeer. Nou dat ga ik doen, een week later kwam ze slagen, het is voor elkaar, u mag komen met uw camera. Dus ik naar Trui, nou, wat ik daar trocht, dat was heel bijzonder, Het was de volkskrant van de buurt. En ze was nog wel vrij, uh, vrij pittig, en ze had alleen veel last van reuma. En het huisje, dat wo woonde ze echt 70 jaar in, maar er was nog niks veranderd. Alles was daar nog, zoals het zeventig ja, jaar daarvoor Ja, ja, ja dat fluwelen behang met die koorden, de bedsteden, Die gebruikten ze niet meer voor de reuma. Een heel klein huisje, boordevol met oud-antiek. Nog van de ouders, en, van, antiek is oud, maar van de ouders. En, uh, nou, Ik heb haar geportretteerd op bed met die... Met die, met die. Maar goed, ze wilde natuurlijk veel vertellen, dus het kostte wel even een paar uurtjes. vind ik helemaal niet erg, want dat hoor ik ook graag. Maar trui, die woonde op, op de hoek naast trui, was een bordeel. En daar, daar leefde de trui erg mee in onmeel. Dus als je moest ze er dan, niks van... Nemen. Nee, als, dan de, als ze dan de poordeur hoorden klappen, want de klanten kwamen achterom... En ja. die, die, die deur gaf, dan liep ze naar de keuken met de kromme knieën... en dan kwam ze op, via een krukje op het erg. en dan ging het klapraampje open... en dan riep ze van, weet je vrouw dat wel, vies het? <lacht> dan werd ik echt Zullen ze blij mee zijn nou, da Daarom was natuurlijk ook oorlog tussen trui en, en, en de dames van de lichte zeden... En uh, ja, dat was ook heel bijzonder. Ik heb er ook koffie gekregen. Dat had ze, ze maakte koffie voor een maand tegelijk. Zo'n oud melkflesje, zo'n heel extract, zo'n sterk extract. Nou, ik denk dat ik wel een week Rennies gegeten heb voordat ik, uh, <laughs> ik de nou foto van kan brengen. Heb, heb ik ook geen koffie meer gedronken. Ik zeg helemaal <laughs> wat anders. En wat, maar, wat je dan krijgt is ja, een bijna monumentaal portret. Ja, ja, me, een prachtig. Ja, ja. En op dit moment heb ik me laten vertellen, ben je al die foto's aan het Dus wat je ja. net ook zei trouwens. Ja. En uh, maak je ook de verhaaltjes erbij? Ja, die ik ben er ook over aan het schrijven. Ja, ja, ik heb nu een aantal uh, verhalen. Heb ik, heb ik bij die foto's klaar liggen. Dat, dat, dat komt ook op mijn nieuwe site te staan eerdaars. Ja. En in, in, in Portugal is uh, um, uh, Ed Heuvelink. Uh, die hebt samen met zijn vrouw een gallery. Uh, Hannah Arts in Serpins. En die is ze voor me aan het vertalen. Zomaar helemaal. Up, doet hij even voor me. Allemaal gunfactor. is toch leuk? Zodat Spacht. ook de, de, de wereld het kan lezen. Ja, ja. Ja. Het, het boek heet Beautiful People. Maar wat ja. ik net al zei. Het, het is geen aanbeveling in de wereld van Willem Wernse Als je ontzettend knap bent. En helemaal gaaf. Mm, nee, maar dat zijn toch ook mooie mensen? Ik bedoel, wat, wat is mooi? Ver, nou, leg eens uit. Wat, wat is in jouw, naar jouw opinie? Het gaat er het het, het, het het niet om hoe je er van buiten uitziet. Het gaat er om hoe je van binnen bent. En die mensen zijn van binnen allemaal hele, hele lieve, aardige en eerlijke mensen... voor zover ik ze heb leren kennen. En dat is waar je naar op zoek bent? Ja, dat is waar ik naar op zoek ben. Maar ook vaak de leefomstandigheden waren wat minder. Er waren altijd wat problemen met ziek zijn... of met dit, of met dat, of met de kinderen. En ja, dat is toch wel... Niet, niet dat ik naar die problemen naar op zoek ben, maar ik vind... Maar je ziet het wel. Iedereen... Je ziet dat er iets aan de hand is ja, met, met ja, die mensen. Ja, ja. en toch, zijn, toch vind ik dat, dat, die, dat die gewone mensen... Dat zijn echt mooie mensen. Die, die, die hun hart van binnen hebben zitten. Dat hun hart geen kassa is, zou ik maar zeggen. En, en er zijn natuurlijk een hele hoop fotografen... die bekende Nederlanders fotograferen en klemmer doen. En dat is allemaal prima, dat kan ik ook allemaal waarderen. Ik heb een brede kijk, wel op fotografie. Ik vind alles wel mooi, maar mijn eigen ding is dit. Deze, Nog Deze een, een drietal. Een ja. vader, moeder en ik geloof dat dat hun dochter is. Hè? Ja. Ja, ja. Klein dat, hondje ja. erbij. Ja. ja. Ja, dat was Ans. En, uh, dat, uh, die kwam in de slagerij. En, uh, de, de vader was bedlegerig, de moeder ook. En die woont ook in een onbewoonbaar verklaarde huisje. Een heel oud, klein huisje. En uh, dat was één grote trieste boel. Ans rees morgens met de vader in de rolspoel buiten... en smiddags met de moeder. En dat was zeven dagen per week. Dus dat meisje, dat de, nu inmiddels vrouw, al, eigenlijk al vrouw toen... Uh -huh. die cijverde zich helemaal weg voor die ouders. En, en dat was toch wel een beetje een trieste boel. Want die vader was ziek. En toen ze op de foto gingen, toen moesten ze hem uit de stoel hijsen. Je ziet zelfs dat het hondje nog triest kijkt. Ja. Die is ook nog niet eens vrolijk. <lacht> en ja, dat is toch iets van... Een, dat is een levensbeeld. Dat is een schilderij op zich. En daarachter, daar hangt er een schilderijtje. Zoals het vroeger was. Toen het nog een familie was. Want er waren meerdere kinderen. Maar dus, elk huisje heeft zo dus zijn kruisje. Dus er zal ook wel wat gebeurd zijn. En, ja, en toen ben ik nog met Ans naar haar eigen hobby geweest. En dat waren de vogeltjes achter in het schuurtje. Nou. Maar daar kreeg ze ook niet vrolijker van. Nee. Maar het is toch een opgave, hè, dat iemand dat zo doet, hè, voor die ouders. Zo, zo, hè, en, en dit is dan een eerbetoon aan Ans voor jou, dat je het vastlegt van. Ja, ja, ja, ja, vind ik wel, ja heb je dan ook nog de neiging om er nog verder in te duiken om ook die vogeltjes vast te leggen en ook de koffie ja, ja ja die foto's heb ik tuin. wel ja, dat, je moet natuurlijk als je zo als, oh, je moet niks maar als je zo'n boek maakt heb je natuurlijk een beperkte keuze ik bedoel de, de, de zijn 150 foto's en het was ook een totale verrassing dat uh, beautiful people kwam want Fred Jans van het blad foto uh, uh, magazine een uh, cameramagicine, ja. die, die, die had me een, een, een, een portfolio beloofd van, van, van tien foto's. En die kwam op een maandagavond, ik weet nog goed, om half acht. En hij zei, ik heb haast met een half uurtje, ik zoek ze zelf wel uit. En hij ging s'avonds om half één naar huis, Fritjans. Jans. En de volgende dag belde hij op, van Willem, ik ga een boek voor je maken. En toen, want toen was je nog gewoon slager. Ja, ja, nee, nee, ja. Toen ja. Ja, je, oh, je eerste boek uitkwam, was ja, je was nog slager. slager ja. Ja. Ja. Nee, nee, toen liep ik al op de markt, want toen was ik net op de markt. Het was, ik net ja, op, ja. was de, toen je beetje in die overgangsperiode. En hoe was dat dan voor je? Dat... Ja, dat is natuurlijk, elke fotograaf droomt natuurlijk van een boek. Wie niet? En, en als er dan een, en, en, maar dat kost natuurlijk een hele hoop geld. En als er een uitgever binnenkomt, die zegt: joh, dat ga ik voor je maken, dat is voor mij een mooi visitekaartje voor mijn zaak. En ik geloof in jouw fotografie. En ik denk ook wel dat het verkoopt. Dus ik stop daar. Het, ik maak dat voor je. Ja, dat is toch heel bijzonder. We spraken Fred Jans nog. En die vertelt dat, je, dat jij een heel menselijke blik hebt. waarmee je niet onderdoet voor de grote internationale bekende straatfotograaf. Hij zegt, hij ziet situaties, dus Willem Werns, de fotograaf... hij ziet situaties voordat hij de foto heeft gemaakt. Daar wordt hij niet nerveus van, daar gaat hij rustig mee om. Hij maakt echt contact. Dat is zijn grote kracht. Contact maken met iedereen. Jij refereerde het ook even aan, hè? Van, ik, ik zie die foto al voordat ik hem heb gemaakt. En dat hij zegt, uh, Fred van, hij wordt daar niet zenuwachtig van. Wat, wat, alsof het iets magisch is. Wat, wat, wat is dat dan? Ja, ik denk dat die, die rust die je dan in jezelf hebt. juist de kracht is om dat beeld te maken. Dat je niet in alle staten bent van. kijk eens wat ik nou zie en wat ik nu ga maken. Want dan. door al die, al die, die beelden die op je afkomen. wat het zou kunnen worden. kun je de mist wel eens ingaan. Dus ik heb. hoe traag mijn hersens soms ook werken. met al die medicijnen. als ik een foto maak, dan, dan, word, dan staan ze op een gegeven moment even stil. Dat is wel lekker hoor. En dan bouw ik in Luttele seconden, ondanks die traagheid, dat beeld op in mijn hoofd. En dan is het al vierkant. En toen ik vroeger nog in een natte doker werkte, wist ik ook wat dat ik de foto nam van... let hier op, let daar op, want daar krijg je problemen mee met het doordruk of tegenhouden of het contrast. En dan, ging, en dan drukte ik één of twee beelden af op, op mijn uh, Mamiya -ja of mijn Rolly Flex, en, uh, Want dat, ik werkte heel zuinig met mijn materiaal, anders moet je blijven films verwisselen. Mm -hmm. En dan was voor mij het beeld wel goed. En als ik dan thuis kwam en de film was ontwikkeld en het kwam bovendrijven in je ontwikkelaar, dan stond ik vaak op één been. Want dan was dat beeld ook zo zoals ik het dan heb Dan klopte beeldigd. het precies. Dan, dan klopte dat precies, ja. ja. En het gaat over uh, iets wat daarachter zit hè, bij die mensen. Nou ja, wat je net misschien ook zei: van er is, er, er is een heel leven en er is. Ja, het zijn storytellende pitches. Hm. Ja. Uh, Fred Jans vertelde ons ook dat je uh, in de ogen van de professionele fotografen jarenlang niet meetelde. Hè? Dat ik net ook zei van dat, dat OF-programma. Dat je met andere amateurfotografen, club, uh, dat OF-programma had opgericht. En hij zegt het feit dat hij ziek is een uitkering heeft en geen professioneel fotograaf is... maakt dat in het wereldje de vlam in de pan ging. Dat heeft hem jaren gefrustreerd. Ik ben maar een slager, zei hij dan. Dat krenkte en kleineerde hem. Ja, daar ben ik nu wel inmiddels. Uh, uh, daar ben ik wel overheen hoor. Dat, dat, dat heb ik wel aan de kant gezet. Maar ja, ik, ik moet ook wel even aangeven dat het amateur zijn gewoon betekent liefhebber van. En dat er in de amateurwereld toch heel veel fotografen lopen. die zo ontzettend goed zijn. dat een professioneel fotograaf dan nog wel zijn biezen bij kan pakken. <lacht> of weer eens opnieuw naar school kan hoor. <lacht> nee, maar dat meen ik serieus. Ja. En. Uh, maar het is een wereldje apart. En uh, uh, doordat je. Ja, dat zijn ook mijn ja, etiketten. En ja, etiketten ja, bedoel ik. En dat ja, ja, heeft de, natuurlijk te maken met verdien je wel of niet je geld ermee. Ja, nou precies. En, en, en ik heb ook. Ja, en, en ik heb wel dingen langs mijn schouders horen glijden. Aan, langs mijn oren horen glijden. En dat viel dan zo van mijn schouders wel af, maar. Uh, van ja, ja, hij is uiteindelijk slager en het is toch geen fotograaf... en het is makkelijk met zijn uitkering... want dan hoef je je bed niet uit om, om, om je centen te verdienen. Nou, ik maar is dat... er zoveel kinderzinnen dan? Ja, er is, is veel kindersinnen ik, ik wil zo met ze ruilen, hoor. Ze mogen al mijn ziektebeeld en allemaal 300 milligram tramadol per dag hebben... en al de ellende. En wel wil niks smorgens mijn bed wel uit om met een lege kassa... om, om zaterdag weer voor me naar huis te nemen. Ja. En ik denk nog wel dat ik dat red ook. Hm. Maar het was in het begin toch wel heel veel, heel veel kinderzinnen uit die hoek ook een beetje bang van ja hij doet het toch wel aardig goed en uh, dat dat dat werd dan en schiet niet onder onze duiven en zo maar ja dat, dat wereldje is nu helemaal zo dat dat, dat dat dat heb je in de amateurwereld en dat heb je ook in de professionele wereld wat zie je zelf eigenlijk als je kracht Ik bedoel Fred Jans heeft het over het contact dat je ma maakt ja. het makkelijke contact uh, want je fotografeert in de traditie van Ed van der Elske. Uh, Cartier Bresson het is mm -hmm. het is echt uh, nou ja, tijdloos, zei ik net mm -hmm. al. Wat, wat, wat zie je zelf? Als, als kenner ook van de fotografie. En verzamelaar van al die fotoboeken. De kracht. in, in Mijn kracht. Ja. Dus het verhalende maken. En ook. Uh, uh, uh, ja, de verhalen De storyteller. De, de pitchen die ik kan neerzetten. Maar ook. De, de, de rust, de diepe, diepe zielenroeselen uit de mens halen als ik ze portretteer. En ze echt zien? Ja, ja, ja. En dat gaat soms heel vlug. Ik werkte vroeger met een lap stof, die had ik gekocht op de markt. Die ging ik over een kloppaal of een, of een deur of, of een waslijn. En ik fotografeerde altijd met bestaand licht... En dan zette ik de mee op het statief en dan keek ik bovenin. En dan maakte ik één of twee opnames, zodat ze een beetje aan het, aan het sluitengeluid konden wennen. En, en dan zaten ze op die stoel en dan kwam de, die grote lamp boven het open met die wolk. Mm -hmm. En dan kwam het er prachtig licht. Nou ja, en, en, en na, na drie of vier of vijf woorden waren die mensen helemaal zichzelf. En op dat moment dat ik dat zag, dat die blik in die ogen kwam, dan waren ze van mij en dan drukte ik af. En dan was de opname, op, de opname geslaagd. En dan was het eigenlijk ook zo dat er ook eigenlijk geen fotograaf tussen stond. Want, want ik zeg wel, en ze echt zien. Want het, het zijn ook heel vaak mensen die je uh, fotografeert... waar andere mensen volgens mij maar liever aan voorbij lopen... die ze eigenlijk liever niet willen zien. Heb jij dat idee ook? Ja, ja misschien. Maar er zijn heel veel mensen op zoek. Iedereen is op zoek naar zijn eigen mooie ding. En uh, je kunt niet allemaal van één en hetzelfde ding houden, gelukkig. Anders had ik die mensen natuurlijk ook niet voor de plaat kunnen krijgen. Er stonden er wel honderd voor. Uh, dit is mijn ding, hier, hier hou ik van. En uh, uh, ja, dat, dat, dat, dat zei ik straks al. Er zijn natuurlijk een hoop fotografen die alleen maar bekende mensen fotograferen. Dat doen ze ook verschrikkelijk goed. Er zitten echt Ja, maar er is bij. nog iets anders. Want dat je onbekende mensen fotografeert, maar het zijn ook mensen... Nou ja, zoals ik het net zei, waar mensen ja. volgens mij liever aan voorbij lopen. Of, of ze... Ja, maar waarom zou je eraan voorbij lopen? We zijn toch allemaal hetzelfde. Ik bedoel, als we naar de wc gaan en we trekken door... en dan zitten er allemaal een luchtje in dat hok. Ik bedoel, ik, ik, ik, ik, ik denk dat het het sociale is... Ja, maar dat is volgens mij wel wat, het, het, wat jij wilt benadrukken. Het, het, ja. het sociale is wat in me zit, denk mm. ik, Ja. ja. Mm. ja. Um, een andere vriend van je, collega-fotograaf ook trouwens... die zegt, de foto's van Willem haal je eruit. Hij fotografeert met zijn hart. Wat is dat met je hart fotograferen? Ja, ik zeg altijd, ja, ja, ik fotografeer met mijn borstkast. Ja. Ik, denk dat, ik leg het gevoel wat ik voel, hè, dus mag, dat leg ik in het beeld. Dat gaf ik straks al aan. Kijken, dat doe je met je ogen. Maar zien met je gevoel. Hm. Er is iets in me wat, wat, wat me niet bereikt, maar wel raakt. En uh, dat vind ik belangrijk om, om in die foto te leggen. Je dochter kan zien uh, Kim, uh, Kim Wernsen. Ik zie de periodes die hij heeft doorgemaakt terug in zijn foto's. Toen mijn moeder net was overleden... maakte hij veel foto's in de koffieshop en op Kerkhoven. En nu zie ik een periode waarin die sa het samen zijn van mensen in cafés, restaurants... heel vaak terug laat komen. Het gaat om menselijk contact. En hij benadert de wereld weer met een open blik. Ja, dat kan ze wel eens gelijk in hebben. Ja, als, je, als je vrouw ziek wordt en je hebt vier jaar een verschrikkelijke ziekteperiode met eierstokkanker en, uh, waarvan je de laatste twee jaar al weet dat ze het niet gaat halen, dat zijn toch wel hele heftige dingen. En, um, wat deed je doen, toen? Je trok erop uit met je camera. Niet, niet, niet, niet zozeer toen mijn vrouw ziek was, want toen was ik toch wel veel thuis om haar te zijn. En, uh, uh, die tijd die je nog hebt, wil je ook zoveel mogelijk uh -huh. samen doorbrengen. Dus ik heb toen de camera wel een poos links laten liggen, alhoewel ik wel met mijn fotografie bezig was. Net zoals mevrouw Market met haar schilderwerk bezig was en doorging. Um, als je weet dat je vrouw komt te overlijden, en, uh, dan ben je, begin je eigenlijk al met een soort rouwproces. Dus dat, dat is een verschrikkelijke tijd. Uh, maar ook maar eigenlijk ook weer in een mooie tijd. Ik, Market was heel sterk. Ik wist dat ze niet meer beter werd. en uh, We hebben samen er nog uitgehaald wat erin zat, die twee jaar. Heb je haar ook gefotografeerd eigenlijk? En ja, ik heb Market gefotografeerd ook tijdens de chemokuren. Er staat één foto van Market in uh, dat ze dus Mackie, de hond van mijn dochter, vast heeft. Dat was op 7, februari 2000, 7 januari 2009. Toen kwam Mackie van de kennel. En dan hebben ze me nog net vijf minuten kunnen vasthouden. Toen heb ik die foto gemaakt, die staat in het boek. En die nacht, uh, daarna, de nacht van 7 op 8 januari, heb ik Mark het naar het ziekenhuis gebracht. En drieënhalve week later is ze overleden. Hm. En je dochters? Heb je die ook. Want je vertelde dat je begon met fotograferen. Ja, voor de kinderen. Ja, ja, die heb ik ook allemaal nog wel. Dat moet ook allemaal nu tegenkomen in de, in de archieven. Mijn vrouw heeft heel veel geschoten in kleur. Dat was altijd het gehad, denk ik wel, bij iedereen zo. We moeten dat dus in een boek doen dus, of in een map doen. Dus er dus staan schoenendozen vol met kleurenfoto's van de kinderen van vakanties. En ik neem allemaal de tijd om dat eens goed uit te zoeken. Hoe moet dat allemaal, Willem? Want je gaat nu 60 worden, volgend jaar weliswaar. Ja, maar ik heb nog, nog, nog wel een poosje op de aardkloot te zijn. En ik wil in ieder geval ook van mijn kleinkinderen een boekje nalaten over een oma en over hun eigen moeder toen ze jong waren. En, en, en, en dat wil ik ze dan ook geven. Dan, dan, hebben, dan leren ze ook hun oma kennen. Dus dat wil ik in ieder geval maken. En dan heb ik ook verder nog wel plannen. Hoor. Het archief uh, moet moeten doorgespit worden. Ik heb nog plannen voor een derde boek. Um, dus ja. Er is werk aan ik de hand. Ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om dood te gaan. Dus, ik zeg zo echt werk. Er is een vraag van uh, Paul van Haren. Kent meneer Wernse het werk van de fotograaf Martin Koppens? Tussen 1930 en plusminus 1960. Wat ja, hij in vooral boek. in Brabant prachtige Ja, die staat in mijn boekenkast. Ja, het boek van Martin Koppens. Ja. ja. ja maakte toen portretten van zowel mensen als ja. de omgeving... en de gebouwen waar ze wonen en ja. werkten. Ja. Op hun motivatie was hetzelfde als die van meneer Wernse, ja. Geweldig programma. Ja, dankjewel. Ja, het is een groot boek, want het steekt een beetje uit. Het is uh, groter nog als uh, mijn eigen boek. <laughs> <laughs> maar ik heb het. Ja, ja, dat is een leuke vraag. Goed, en dan... Uh, de, ja, Kim die zegt... ik vind het heel mooi dat hij ondanks de pijn toch de kracht heeft gehad om ermee door te gaan met de fotografie. Hier heeft hij van gedroomd en hij heeft het zelf voor elkaar gekregen. Ja, dat is heel liefwandig. <laughs> ja, ja, dat is leuk. Ja, dat is goed, hè, als je dochters dat zeggen. Ja, precies. Ja, Daar heb je ze natuurlijk ook voor opgevoed, hè. Ja, ja, maar ze hebben ook een, een, een goede opvoeding gehad. En Market hield ook heel erg veel van kunst. Ze was ook zelf heel erg creatief. We hebben ze meegenomen naar musea's. Maar we hebben ze ook naar muziek laten luisteren. En op zondag altijd met jou in de doka. En, en, doka. En ja, in de doka. En ze ze gingen eens mee Ze ging portretteren. Dus eigenlijk hebben ze... De, de oudste, die, die vindt het ook allemaal mooi. Maar die hebt er denk ik niet zoveel mee. Dat mag, dat is ook helemaal niet erg. Maar Kim houdt toch wel. Die heeft er wel meer aan overgehouden, ja. Willem Bernsen, uh, ja. een schatkist heb je en uh, een prachtig fotoboek. Uh, mensen kunnen naar je site om te kijken ja. wat er allemaal uh, uh, te zien ja. is. Ja. In het leven van Willem Wernse. En ze kunnen naar Naarden natuurlijk. Naar ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja dat, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Want ze hangen er niet voor niks. Nee, precies. En al die andere foto's. He? En al die andere ja, foto's. 18 ja. mei, dan uh, gaat het van start. Ja. Dank voor je komst. En beschrijf nog even de tegel. Wat is het levensmotto van uh, Willem Wernse? Oh ja, dat zal ik even doen. Beschrijf hem dan, meld ik wat zo dadelijk in twee dingen te horen is. Margriet Rijntjes presenteert. En ze spreekt met een moeder en een dochter over de dilemma's rond preventieve borstamputaties en met een docent die zijn eigen technische privéschool is begonnen. Zo. En dan beschrijft Willem Wernsen nu de tegel. En dat begint met het woord uh, kijken, als ik goed op de kop kan lezen. Het klinkt ook altijd zo lekker, hè, die filterstiffen. Ja, hè, het ja. ook lekker. Nou leid ik je af, hè? Nee. Zeg het maar. Kijken doe je met je ogen, zien met je gevoel. Precies. Dat was wat Willem Wernsen al zei. En waar hij naar leeft en wat in zijn werk is uh, terug te zien. Dank je wel, Willem Wernsen. Ja, ik vond het heel erg leuk om dat eens te doen. Dank je wel. Dank meneer Wernsen. Dit was aflevering... 2631. Ja, morgen praten we met Jaap, de grote chef sport van de Telegraaf... over zijn boek Zuivere Speeltijd. Tot dan. Radio 1. Genstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Allemaal oude dametjes van een groot deel. En die mensen betalen van een oude weetje, een klein pensioentje... betalen ze geld dat wij allerlei mooie dingen mee kunnen gaan doen. Goede doelen.